een Klomp met het NOS-journaal. Het grondpersoneel op Schiphol durft ongelukken vaak niet te melden. Volgens de inspectie Leefomgeving en Transport... is de veiligheid van medewerkers op de grond en in de lucht in het geding... schrijft NH Nieuws. Volgens de inspectie worden veiligheidsregels geregeld overtreden. Zo worden brandblussers geblokkeerd. Medewerkers rijden te dicht bij vliegtuigen... en parkeren karretjes waar dat niet mag medewerkers melden die situaties vaak niet omdat ze bang zijn om hun baan kwijt te raken. De top van het kabinet heeft in Den Haag de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van vorige week besproken. Premier Rutte zei na afloop dat er na de winst van BBB een aantal dingen moeten veranderen. Dan gaat het onder meer over de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen, de toeslagenaffaire en het stikstofbeleid. In Barcelona is een Catalaanse separatiste opgepakt die voor het eerst sinds 5,5 jaar weer in Spanje was. Het gaat om Clara Ponsati, die ook europarlementariër is. De gold een arrestatie bevel tegen haar voor haar rol bij het verboden onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017. Toen de regering in Madrid ingreep, sloegen separatisten op de vlucht, onder wie Ponsati... Na haar aanhouding gisteren werd ze onder voorwaarden vrijgelaten. Ze staat volgende maand terecht voor ongehoorzaamheid... rond de organisatie van het referendum. De politie van de Amerikaanse stad Nashville... heeft bodycambeelden van agenten vrijgegeven... naar de schietpartij op een basisschool. Op het beeld is te zien hoe vijf zwaarbewapende agenten... de klaslokalen in gangen van de school doorzoeken... en uiteindelijk de schutter doodschieten. Bij de schietpartij kwamen drie kinderen van negen... en drie volwassenen om het leven... De schutter van 28 was een oud leerling van de school. Net weer, in het oosten nog wat lichte regen... maar in de loop van de nacht op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of vijf. Overdag eerst droog en af en toe zon, maar smiddags wel weer regen. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht. Comes deep from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the way and where I'm alive, the one I've cared for through the rough and ready years. Me, I'll take a laugh.